Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt voorlopig een verbod op het gebruik van staalslakken... op plekken waar dat gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid. Staalslakken zijn een soort steentjes die overblijven na de productie van staal. Ze worden vaak hergebruikt, bijvoorbeeld om dijken te versterken of in speeltuinen. Mijn collega Tobias weet waarom staalslakken schadelijk zijn. Er mag geen water bij komen volgens deskundigen. Als er water bij komt, dan, kan, uh, uh, dan kunnen er de giftige materialen uitlekken. Dan daar zitten zware metalen in. Er zit ongebluste kalk in, dat is een soort stof. En als het heel zonnig is en dat waait op, dan kan dat irritatie veroorzaken. Het is nu een jaar lang verboden om staalslakken te gebruiken... op plekken waar direct contact is met het materiaal, zoals op wandelpaden. PostNL wil dat de overheid hen nog meer helpt. Het postbedrijf vraagt dit jaar 30 miljoen euro subsidie. En als die er niet komt, stappen ze misschien wel naar de rechter. De PostNL-directeur zegt in het AD dat de overheid meer moet doen. Anders loopt de boel helemaal vast. Al jaren draait PostNL enorme verliezen... omdat er amper nog brieven worden verstuurd. Eerder besloot het kabinet dat de post vanaf volgend jaar... niet meer binnen 24 uur bezorgd hoeft te worden. De politie in de Amerikaanse staat Oregon zoekt vandaag verder naar twee slachtoffers van een ongeluk bij een waterval. Zaterdag gingen zes mensen in een boot over die waterval en dat ging mis. Wat er precies gebeurde is niet duidelijk. Eén persoon kwam om het leven, drie anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen worden dus nog vermist. De waterval is populair bij toeristen vanwege een wilde stroomversnelling. En na de Marsmeteoriet die vorige week 5 miljoen dollar opbracht op een veiling... gaat er nu weer een bijzondere meteoriet onder de hamer. Het gaat om een ijzermeteoriet van 240 kilo. Het ding kwam 10 tot 30.000 jaar geleden op aarde terecht in Namibië. En er zijn nog veel meer brokstukken van die ruimte rots, Maar die zullen nooit verkocht worden, zegt deze onderzoeker van de Space Expo in Noordwijk. Ze mogen ook niet meer geëxporteerd worden. Dus ergens in 2004 heeft Namibië besloten dat dit erfgoed is en dat het niet het land mag. Verlaten, maar deze was net voor die tijd al het land verlaten en daarom is hij ook zo zeldzaam. Ja, voordat de meteoriet op aarde uiteenbarstte, woog hij zo'n 26.000 kilo. Heb ik het weer nog voor je? Vanochtend eerst zonnig, vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking en uiteindelijk ook buien. Later in de, in de middag is er ook nog kans op hagel en onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erwer de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort Hans. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, we zijn er weer. Net hadden we even nog geluid in de studio. Maar Net hadden we even het geluid, maar maar het is helemaal... Ja, is oh, nou heb er... ik weer zo'n klein... Uh... Wat heb jij? Die doet het weer niet. Oh, je hebt geen uh, ge Nee, geen inderdaad. Het is even... Het beste e luisteraars, luister, luister. een klein het ja, ja, dus opstarten. He? De opstart, hè. <laughs> uh, dat maakt allemaal, niet uit, nee, dat maakt allemaal uh. niet uit. Nee, dat maakt allemaal niet een uit. Nee, dat maakt allemaal niet uit. Een beetje een leuke opstart. Uh, Zo is dat. dat uh... Ik probeer ook nog een uh, cd'tje te krijgen. Ja. Oh, nee, ik heb een leuk cd'tje gevonden. Ja, meen je dat? Ja. Een nu... beetje muziek. En uh, uh, moeten we? Gaan ja. we mee beginnen? Want misschien kunnen we het programma nog een klein beetje doornemen.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 Ja, want het is uh, niet gering. Ja, de het strand, ons de 18. Ik was net op het strand, het leek de wel. De campers staan op het strand. Ja, en het is vandaag hebben we rondje. Hartstikke gezellig. Vandaag hebben we rondje rem. Rondje rondje Rond, rem morgen in het WK. Ja. Okay. Daar gaan we over praten. En Gert-Jan Bluizers, als het goed is in de, in de studio. Ja, en dan gaan we praten over. Uh, ja, onder andere uh, parkeren in de, in de parkbuurt. Uh, over de krocht. He, ja. Daar zijn, uh, de, zijn ze geweest en uh, de voorjaarsnota. Nou, ja. we, uh, we komen er wel uit met Gert-Jan. En het wordt vanzelf 12 uur. En het Hans. wordt vanzelf twaalf uur. En we sluiten af uh, met een gesprek met Jerry Kramer... Zijn ja. maar de fractievoorzitter van Jong Zandvoort. Want er is ook al wat aan de hand. Uh, nou ja, er draad. is wel wat aan de hand, maar... Uh, niet echt, maar niet echt. Uh, een beetje. Maar goed, we gaan richting uh, gemeenteraadsverkiezingen. Uh, uh, ja. Dus altijd interessant, altijd interessant. Maar uh, misschien kun je laten horen wat jij een beetje uitgezocht nou, hebt aan muziek. Laat ik eens even beginnen met een plaatje. Ja. We kunnen mee beginnen. En dit is uh, Alicia Kies. Ali Alicia Kies? Alicia Kies. Oh, Alicia Kies. Ja. Oh, dat is een uh, dochter van die oude Kies. Ja, ja. Van de tandarts. Ja. ja. <laughs> <laughs> Ik hoor niks. Ja, dat was... Uh... Alicia Kies, denk ik, hè? Ja, ja, ja hoe de weet de je, de eie de eie de je dat? <laughs> ik ken, oh, het, leuk ik leuk. ken mijn klassieker. Dus ja, klassiek. ja, dat vind ik het leuk aan jou. Weet je ja, leuk is dat. hè he, ja. hey, um, uh, Nou, laten we nog maar een liedje draaien voordat we uh, Jelmer gaan bellen. Ja. Want uh, Jelmer Koper die weet alles van de culture, cu cultural uh, pride. De cultural pride. En okay. hij gaat uitleggen wat het precies is. Nou, top. Ja, toch? Helemaal goed, jongen.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 En um, ja, er is ook nog een theater in nee, bij Le Bar. We gaan straks horen van uh, Jelmer wat dat allemaal gaat inhouden. Maar het is een beetje lastig om hem uh, uh, aan de lijn te krijgen, geloof ik. Misschien dat je nog even wat muziek kan draaien, Ger, uh, tussendoor. Dan gaan we nog even proberen. Ja, wacht even. Wacht even, ja. Ik hij gaat nu helemaal uh, zweten, geloof ik. Ja, maar dan krijg je juist geen technicus. Hebt. Nee, dat is waar. Uh, ja, ja, ja. Uh... Oh, ik dacht, jij technicus was terug, hè? Wat zeg je? Ik dacht, jij nu technicus was. Nou ja, maar ik ben geen technicus. Nee, dat ben ik, dat ben ik, dat ben ik. Ja, dat gaat niet. Ja. <laughs> ja, je bent live getuige van uh, een, ja. uh, een aardige uh, sketch hier in de studio. Proberen. Uh,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 Ja, blij dat we je even aan de lijn hebben, Jelmer. We willen even praten over uh, wat er aanstaande de 22e gaat gebeuren. Dat is de Culture ja. Night. En dat is eigenlijk de eerste keer dat jullie dat organiseren als Pride uh, the Beach. Hè? Klopt dat? Uh, wat zei je, sorry? De Culture Night. Dat is de eerste keer dat jullie dit, uh, uh, ja. organiseren. Ja, nou ja, in ieder geval wel in, in dit concept. Pride at the Beach heeft natuurlijk uh, al uh, ja, sinds dat het bestaat veel aandacht voor... Uh...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 Kent, hè, van ja. uh, van hildering, hè, Die speelt speelde bij hildering. Ja, ja, klopt. Ja, dus uh, ja, leuk. inderdaad, leuk. Iemand met toneelervaring. Ja, ja zeker, hartstikke goed. Hey, daar staan uh, theaterdiner bij Le Bar. Wat, wat, wat, wat houdt dat in? Ja, klopt. Ja, nou ja, uh, we hebben ook weer uh, in ons programma verschillende ondernemers die op allerlei manieren bij. Ja. Uh -huh. En uh, bijvoorbeeld op deze cultuuravond uh, kan je vooraf eten bij Le Bar. Oh, op die manier. Er man. wordt ja, ja, ja, een ja, ja, ja. drie, ja, uh, drie ja. gangen diner uh, uh -huh. uh, samengesteld uh -huh. uh, en uh, op de website staat het menu, want er is keuze bij de voorhoofd en nagerechten oh, en okay. verschillende dingen. Uh, maar wat leuk is dat uh, Le Bar en dat doen nog een aantal andere horeca uh, de hele week een menu hebben.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 uh, allemaal diva's. Uh, ja. uh, die, je weet wat een diva is. Hè? Ja, een diva is een, uh, een mevrouw die, uh, die, die het, haar sporen heeft verdiend. Ja, haar sporen heeft verdiend. Ja, dat lijkt me. En uh, ja, ik ben, uh, uh, even kijken. ik ben... Maar nu uh, ben je iets aan het zoeken van de, de diva's. Ik ben iets zoeken <laughs> aan de, uh, de diva's. En ik ben ook aan het kijken of je een ander... Ja, ja nou ja, misschien lukt dat Gerrit. Je weet het en, niet, en Ja, je weet het niet. En anders uh, uh, doen we even stilteren. Maar mogen eerlijk even bijkomen? Oh, nee. Nou, ja, nou weet je hem? Oké, okay. ja, dat ene knopje. Dat begrijp ik. Ja, dat ene knopje, jongens. Ja, de... ja, ja, ja, ja. Ja, zeker. Dat zie je. Het was gewoon dat ene knopje, hè? Dat, dat ene knopje.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 Bij ja. ZFM uh, bijna vijf over half uh, elf. Uh, Robbie Robby. Ja, ja, ja, ja, vier minuten over half elf uh, ja. in Goedemorgen-Standvoort. Uh, Tijdverlies, dat is je lollet. Ja, inderdaad. Hey. Bij ons zit uh, Karim Elgebali. Er stond weer een fout, hè? Elgebali, ja, maar goed. Gebali. Excuses. En is het nou met een I aan het einde of een Y? Y. Toch Y? Elgebali, ja. uh, gewoon heel Nederlands ja,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 En nu zit ja. ik hier. Ja. Ja. Ja, toen zag ik je opeens op tv bij, bij van daar. Ja. Nou ja, dat was nog een grote item ook eigenlijk daarin. Hè. Ja, vijf minuten lang. Op, vijf minuten brand. lang, ja. Onvoorstelbaar. Ja. Ja. Nou, je hebt ze dus opnames gemaakt bij jou op school en ja, halen uh, Toen zij belde, dacht je van... Uh, jeetje, Mina, zegt dat... Uh... Nou ja, ik, ik, ik stond er een beetje bij. van ja ik, ik, Eigenlijk zit ik gewoon nu mijn, mijn werk te doen zoals altijd. Dus we waren toevallig een rapportvergadering aan. Dat hadden we op dat moment. Ja.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 Je neemt geen uh, sigaretten mee en uh, voor ja, de rest ja, uh, ja, ja, hou je het ja, schoon. Ja. Ja, nee, en, dat, dat en, en je merkt gewoon dat dat dat uh, ja in eerste instantie ja, of je gaat ergens uh, staan waar waar, waar een asbak staat of niet ja zo'n rookplek. ja precies ja. He, de rook. Ja. maar ja ik denk ja. ook dat dat voor de strandhouders dit een, best een positief gegeven kan worden want uh, als je dan zegt van nou je mag boven mag je roken hmm. nou dan gaan ze op een, een, een, een tafeltje zitten en dan nemen ze wat te drinken ja, en bij alle, alle ja. gezellige mensen die wat drinken Azo, ja, ik, ik, ik, die komen niet meer dan ik herken he? jou ja,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 voor een uh, strandpavion. Nee, Hier is de, ook vrij een handen. bordje in de grond slaan ja, van... je mag niet gerooken ja. ondernemer. Uh, nee, dat is niet het idee. Het idee is dat nee. we in samenspraak gaan. En ik moet ook eerlijk zijn, toen ik met deze motie bezig was... heb ik ook een aantal strandwachters gesproken. Ja. En die waren er ook echt niet onwelwillend over. Uh -huh. En een deel van de trasses is, is natuurlijk ook al heel vrij op het strand. Dus ja, ik denk dat er genoeg plekken zijn op het strand... en genoeg ondernemers zijn die zeggen van, nou, doe dat maar bij mij voor. Ja, ja. ja. dus dat gaat wel lukken. Dan ga je en, nog, uh... Ja, ik, denk dat, ik ben eigenlijk wel van overtuigd dat ja. het gaat En wat je ook ziet van...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 Ja, want ik dacht dat dit, dit vindt iedereen. Iedereen ja. vindt wel dat het een ja. trans schoon moet zijn. Ja, natuurlijk. Nee, ja, Alleen logisch. ja, ik, ik, ik weet niet waarom je het toen niet haalt. Ik denk dat het, het, het net niet het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 ik denk in, in Noordwijk is het en Noordwijk is het anders. Ze hebben veel minder strandtenten. Hmm. En daar is maar het strandgebruik is ook iets anders, meer kuuroorbak. Mm -hmm. hmm. Scheveningen zal wel redelijk hetzelfde zijn. Als ja. Ja, leuk. Maar het is, als je in het dorp loopt, is het fantastisch geregeld. Ja. Genoeg bakken, de uh, zakjes kan je overal voor de hond meenemen. Hmm. Dus wat dat betreft is het echt, vind ik echt top. Maar ook pas sinds dat de raad zich daar echt boos om heeft gemaakt. Ja. He? Ja. Maar ja, datzelfde geldt voor het strand natuurlijk. Ja. Als, je, als je te weinig bakken op het strand neerzet... Ja, dan kan je de, ja, is dit natuurlijk het uitkansen. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ik neem altijd wel wat ik vind op strand, neem strand mee om weg te gooien.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 Kijk, ja, ik denk dat het altijd een nn en, -en is. Je moet Eens? ervoor zorgen dat mensen hun troep kunnen inleveren. Maar mensen moeten zich ook wat beter gaan gedragen. Ja, aan de dat is en in Spanje, ik gaf het net als voorbeeld. Uh, daar is het voor mij ook heel gebruikelijk dat er s avonds zo'n karretje over het strand gaat... Die, uh, ja.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 nou, ik zou zeggen dat het alleen maar bijdraagt aan een schone strand. En een situatie dat kinderen niet geconfronteerd worden met rokende mensen. Daar gaat het natuurlijk ook om, weet je wel. Als kids zien dat je rookt, zo zijn wij natuurlijk met z'n allen begonnen. Het is ook een keuze nu voor de niet-rokers om naar een bepaalde plek te gaan. En dat is ook een beetje, dat is een beetje die discussie over keuzevrijheid. Het is voor de roker een keuzevrijheid of wel niet roken. Maar het is niet voor de uh, ja. niet-rokers een keuze om ja. Uh, ja, naar een aanpek te gaan waar niet wordt gerookt. Is. Maar ja, een aantal jaren geleden begonnen ze er ook mee. Uh, rookvrij uh, bij, bij de sportclubs. Mm -hmm. Dat is nu eigenlijk heel normaal geworden. Ja. Uh, volgens mij. Dus uh, ja, het, het is alleen maar goed. Het is ja. alleen maar goed. Um,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 Dat we veel meer denken van ja, dit is goed voor Zandvoort en laten we dat gewoon doen. Ja, en, maar ja, ik geloof dat alle ja. 17 uh, raadsleden wel voor Zandvoort houden, toch? Ja. Lijkt mij, ik bedoel, je uh, gaat er niet in zitten om... wat meer dan andere, denk, denk ik. Nee, maar uh, je krijgt toch dus uh, partij van de Arbeid, laten we er dan even van uitgaan. Maar er moet één lijsttrekker komen. Klopt. Hoe gaat dat uh, worden?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 Daarom. Ik ja. heb wel alle kans. Dan ja. ga je niet vragen hoe oud je bent, maar hoe oud ben je? Ik ben 32. 32. Ja. Ja, dat is vrij jong. Ja, uh... Vrij jong, ja. ja ik ja. dus was ja. ooit het jongste raadslid uh, in oh, ja? de periode dat ik hier zat. Oh,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 coalitie meer nee nee uh, dat dus dus heeft het, het eigenlijk ma makkelijker gemaakt voor mij als uh, dat ja, die coalitie opgeblazen op, is ja ja, ja. Uh, en ja voor wordt denk ik uiteindelijk misschien nu ook wel omdat uh, ze noemen het zelf ook een verstandshuwelijk en als je verstandshuwelijk hebt dan ga je toch dingetjes niet doen ja. niet een verbouwing starten als je niet weet of je lang bij elkaar uh -huh. ligt, maar uh, en, en nu heb ik veel meer het idee van dat iedereen wat meer ...in het belang van Zandvoort kijken naar het algemeen mm -hmm. belang ...en uh, mm. daarmee verder gaat uh, om Zandvoort mooier te maken. Mm. En we hebben nogal wat te doen hier in Zandvoort. Ja. Ja, er is nog heel ja. Ja. wat te doen. Ja. Want uh, dat is uh, vaak ook een beetje het punt... Uh, ...dat er eigenlijk te weinig gebeurt met, uh, qua woningbouw en dat soort dingen. Weet je ja. wel? Ik bedoel, dat is natuurlijk heel jammer hè, dat het allemaal zo langzaam gaat. Ja, dat Hoe kan dat, dat nou? Want ja, die stikstof, dat weet ik wel... ...maar uh, daar kun je niet alles op gooien. Ik bedoel, ik zie uh, op, de trost, of op de Van de Molenstraat... Uh, we kennen ook nieuwe locaties dat toch? Ja, dat dingen worden allemaal gebouwd. Klopt. En de gemeente zou niet kunnen bouwen. Wat is dat nou? Nou ja, het is voor een deel bijvoorbeeld, als je naar de Curie kijkt, wel echt stikstof. Ja, oké, je zit er vlak natuurlijk bij Natuurlijk 2000. Aan de andere kant, als ik heel eerlijk moet zijn, ligt het ook wel echt aan ons als raad. Omdat wij een raad soms wel zijn die heel erg op detailniveau aan het kijken zijn... wat we wel en niet belangrijk vinden. En dan hebben het opeens over de kleur steen van een gebouw. Ja, jullie vertragen af en toe ook wel, dat klopt. Maar er zou wel gebouwd kunnen worden bij de passages natuurlijk. Hè? Ik bedoel, waarom wordt daar niet gebouwd? Uh, uh, even kijken hoor. Uh, Heijmanshof. Zou ja. natuurlijk ook al lang uh, mee begonnen kunnen ja. zijn. Waarom, waarom, waarom duurt het allemaal zo lang? Ik denk dat dat uh, soms wat politieke moed vergt om het wat sneller te doen. Hmm. Uh, wij hebben als GroenLinks ook bijvoorbeeld uh, gevraagd let ik aan een portefeuillehouder. Van hoe kunnen we het versnellen? Want mij duurt het ook allemaal toch ja.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 ik zie ook om me heen dat het bij veel mensen gebeurt. En dat uh -huh. doet mij nog steeds ook wel pijn dat dat zo uh, ja, nou is. Ja, dat kan me voorstellen. Kan me voorstellen. Dus dat, dat zijn allemaal van die drijfveren waarom ja, ik ja, nog graag ja, ja. wil doorgaan? Ik begrijp het. Nee, uh, jij maakt er 16 jaar wel vol mee. Vol, ik ga dat de wethouder ja. bluis achterna. nou nee, ja, Dan word je wethouder financiën Dat kun je beter niet doen, denk ik. Ik hoef wel. Nou. Jij staat <lacht> het, Ja, ik kan het nooit beter doen dan de wethouder financier. Eigenlijk van ook het moment. ik stiekem, hey, <lacht> stiekem altijd nog dat Gert-Jan nog, nog één keer door wil gaan, maar... Nee, nee, dat, dat, dat wil we niet doen. Je moet nou een keer met zet. hem gaan lunchen. Ja. <laughs> Kopje koffie drinken, sorry. Ja, ja, ja, dat ja, doen ja, we ja, veel in de gaten. Ik wil jou hartelijk danken, Karim, voor ja, jouw ja, aanwezigheid. Het was leuk, een leuk gesprek. Uh, of je moet zeggen, nou, ik wil hierover nog even snel iets over zeggen. Nee, ik hoop vooral dat we lekker op deze voet doorgaan met elkaar samenwerken. En dat niet alleen met GroenLinks, Partij van de Arbeid... maar ook met het CDA, met de VVD, OPZ, Jongsland, voor het Zee, D66... En nou, dan heb je ze allemaal, allemaal ja. gehad. Je, PVV ben je ook genoemd? En de Pvv ook. Ja, ja, okay. lijkt zoals mij ook daar, wel, toch? Zoals daar, uh, ik vind dat die ook heel constructief is. Ja, de ja de zeker. Dat ja. Ja, ja, vind ja. ik ja. ook wel, ja. Dat, uh, ja, nee, het is echt complimenten. Hey, hartelijk bedankt uh, en uh, succes de komende maanden. Ja, ik ben wel benieuwd naar die stemming dan. Uh, uh. Ik ook. Hey, jij, jij ook, ja. geloof ik, hè, ja. Ik ook. Nou, we houden het scherp in de gaten. Ja, en als ja, het nieuws is, dan uh, kom ik bij jullie op de lijn. Ja, ja helemaal top. Geniet eerst van, uh, van je recess. Ga je nog op vakantie of niet? Ja, ik ga donderdag richting Kroatië. En oh, daarna lekker. ga ik nog iets veel leukers doen. Ga ik door Engeland... Oh wat, oh, wat goed. goed uh, ja. Engeland is altijd goed. Dan hoor je waarschijnlijk deze plaat ook nog uh, een keer langs. Nee, ja, dankjewel. <laughs> ja, uh, uh, want Jaap, ik ben aangeschoven. Is niet Ik uh, zag op de webcam dat Ger op een gegeven moment ja, ja. zo te ja. handen ze met, met, de, met die telefoon. Ik denk, dat kan ik niet Heel al goed, al goed heel goed, ja. Heel goed. Zie ja. je? Ja. En je woont nu uh, dus vlakbij, hè? Dus, ja, ja. ja ik, ik heb een bejaardenwoning. <laughs> dus, uh, een woning, dus heel ja, Heel ja, Nou, laten we Zal ik hem dan maar uh, erin gooien? Want het is een typisch Engels plaatje door George Harrison. Geschreven wel. Ja, man. Ja, dat ja, weet jij. Ja, ja, dan was ja, ja. wel, nou, waarom oh, ga Help, wat warm help de, dan de, de Beatles, ja, help. ja. maar op een <laughs> of andere manier start hij niet. Oh. Nu wel. Ja, ik hoor wat. Ik, ik hoor kom. heel zacht. Hier komt de sun, of niet? Ja, ja, ja. dat ja, is ja, wel ja. de heel bedoeling, maar heel, heel goed. Hans. Heel goed, goed. Ja, maar uh, het is heel zachtjes. Here comes de sun. Here comes the sun. Do, do, do. Here comes the sun. Do, do. It's alright.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 Hij zei, ik wil een plaat schrijven en maken... Ja. die zeg maar, uh, klinkt zoals Paul McCartney zijn liedje schrijft. Oké. Okay, en dat wel. is best gelukt. En uiteindelijk... Okay, dan zal ik, uh, zal ik hem er even zo direct bij halen. En uh, uiteindelijk is, he, heeft hij hem uh, samengezongen samen met Paul McCartney. Is dat zo? Ja, wat, die nou, klaarstaat dan dan, dan is ik samen even, met, dan, even, samen zoek met ja, dan, dan, dan zoek ik hem er nog even bij. En die McCartney is natuurlijk een, een megaheld, vergis je niet. Uh, nee, ja, hij, hè, hoe oud is de man tegenwoordig? 83, e, 80, geloof 82, ik. 82, ja. 82. En hij... Hij is, hij is de, um, zeg maar de rijkste popartiest van de wereld. Juist. Maar we moeten nu toch echt plaats maken voor het nieuws. Het nieuws. Het wereldnieuws, want dat wachten uh, natuurlijk niet. En, en we daarna zijn... gaan we het uh, gewoon weer over het plaatselijke nieuws hebben, denk ik, Juist. toch? Juist, ja, zeker, ja zeker. zeker. Kom maar. En dit is ZFM.